Het Zika-virus is voor het eerst geconstateerd bij een zwangere vrouw in Europa. In Spanje bleek een vrouw die net in Colombia was geweest het virus te hebben. Volgens de autoriteiten staat ze onder toezicht van artsen, maar ligt ze niet in het ziekenhuis. Het Zika-virus is vermoedelijk gevaarlijk voor vrouwen die zwanger zijn. Er zijn aanwijzingen dat het virus hersenafwijkingen veroorzaakt bij het ongeboren kind. Volgens het RIVM is bij 13 Nederlanders Zika vastgesteld. Ze zijn allemaal in Suriname besmet geraakt, maar geen van hen is zwanger. In diverse steden in Griekenland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... uit protest tegen plannen om het pensioenstelsel te hervormen. Ook is er een grote algemene staking aan de gang... waardoor het openbare leven grotendeels stil ligt. Griekenland moet volgens afspraken met Brussel onder meer het pensioenstelsel aanpassen... omdat het nu veel te duur is. Het is een van de voorwaarden om financiële steun te blijven krijgen. De regering van premier Tsipras wil de pensioenen flink versoberen. Veel Grieken vinden de plannen te ver gaan. Het weer, het is overwegend droog met wat opklaringen. Minima vannacht tussen 3 en 6 graden. In het oosten wat kouder. Later weer bewolking met lichte regen of motregen. En morgen overdag is het bewolkt bij een graad of 10. Dit was het En Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. -M. Met nu Alternative FM. En ze heette Kin. En dit was een, een nummer wat ze hebben samengetrokken. Uh, Nie en Jerk. En dat hebben ze uh, bij elkaar gebracht tot één nieuw nummer. Nieu Jerk heet het uh, nu. Het uh, bracht de tijd op zeven minuten over negen. We gaan naar het uh, tweede deel van de Rob Akda woord Luisteren, het woord is weer aan Pepe Fischer. Ja, lekker dat er ook licht is op de derde avond, bij de derde band was er licht. Dames en heren, we zijn over de helft van deze avond. En Natuurlijk is er weer een totaal ander muzikaal aanbod op dit moment voor u. Ze staan te popelen. We gaan verder met een 21-jarige songwriter uit Haarlem. En al sinds zeer jonge leeftijd schrijft ze verhalen. en poëzie, ze is er een beetje verslaafd aan, aan het schrijven, maar op haar zeventiende werd ze door de muzikale bliksem getroffen, een aha-erlevenis van je welste, ze kreeg namelijk een gitaar in haar handen en sinds die tijd schrijft ze teksten samen met muziek, het werden dus liedjes en niet zomaar liedjes lieve muziekliefhebbers van de bovenste plank en nog steeds vraag ik u zoals elke keer kom naar beneden en kom het hier beleven en geef de mensen die op het podium staan de eer die ze toekomen. Ze bezinkt haar gevoelens, avonturen en herinneringen in liedjes met poëtische teksten. Onder begeleiding van dromerig gitaarspel en meer stemmigheid. Ik ben nieuwsgierig geworden. Ik hoop u allen ook. Geef daarom een applaus voor Anouk Slek! Sorry! Anouk, slek! Ik heb het weer gedaan. Sorry Anouk! Aankondiging ging het van Peper Fischer een beetje verkeerd, maar dat heeft hij al aan het eind wel weer rechtgezet. Anouk Slik, want dat is de dame die tegenover me zit, de, ik dacht alweer de vierde act van vanavond. Ja, zeker alweer de vierde. Ja. Um, hoe is het om gewoon überhaupt te spelen in zo'n zaal als de patronaat? Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus het was heel overweldigend. Heb je niet eerder opgetreden dan? Oh wel, wel eerder opgetreden, maar dan nooit op een, op een pop, in een poppodiumzaal. Altijd een beetje kleine kroegjes of uh, ja, wel eens, wel eens op een festivalletje, maar dan niet op een groot podium. Echt een heel klein podiumje maar. Is dit dan, dan ook een uh, heel fijne kans die je dan even met beide handen aangrijpt en je bent dan natuurlijk dat ook doet? Ja, zeker. Ja, zeker. Iedereen, uh, ik ben naar in mijn band en uh, die waren allemaal meteen heel enthousiast, dus... Uh, zijn meteen gaan oefenen en uh, dit, is, uh, dit was uitgekomen. Uh, en dan sta je er en dan uh, lekker vlot gespeeld? Ja, ja, wel een beetje moeilijkheden met uh, ja, sommige dingen hebben we een beetje aan het oversturen want ik gebruik een apparaatje waarbij ik uh, in één keer twee stemmen kan zingen en daar gaat de zang doorheen en daar gaat, gaat ook de gitaar doorheen. Alleen, daar heb ik dus ook nog nooit eerder mee opgetreden. Maar met de soundcheck ging het helemaal prima, dus ik dacht dat komt wel goed. Maar hij piepte hier en daar een beetje, dus dat was een beetje jammer, maar de jury kijkt er wel doorheen. Ja, dat denk ik ook. Uh, en ja, de liedjes, want uh, die liedjes, dat zijn volgens mij ook echte liedjes. Ja, dat zijn echte liedjes, ja, ja. Het gaat bij mij heel erg om de tekst. De tekst is het belangrijkst. En dan ontstaat op de tekst ontstaat er een melodie die de tekst ja, begeleidt. En de rest van de muziek ontstaat er ook in. Ben jij ook degene die uh, dan ja, de tekst ook schrijft? Hè? Ja, zeker. Ja, mijn band die heb ik gewoon op, bij elkaar opgetrommeld voor vandaag eigenlijk. Uh, speel je ook dan alleen uh, om nummers? Als je nummers uitwerkt, uh, werk je ze dan alleen uit. En als je er klaar mee bent, dan leg je het voor? Uh, ja, ik, ik, uh, ja ik, ik schrijf ze alleen. Ik treed ook heel vaak alleen op. Dus wat dat betreft staan er liedjes ook al als ik alleen speel. En ik wil heel graag met band spelen, omdat het hier kan. En dat het een extra dimensie geeft aan ja, de dynamiek van een liedje. Uh, want dat is uh, bij Nou, ik, is, ik, voel, ik schaar je dan ook meteen onder de categorie singer-songwriters. Want, dat, uh, want dat, dat, dat ben je er dan uh, in mijn ogen eentje. En ja dat, dat, dat hoor ik wel eens van meer, uh, meer singer-songwriters. Dat ze er graag ook dan de hele band uh, eromheen. Omdat het dan ook heel anders klinkt. Ja, dat klinkt sowieso heel anders. Ja, Het geeft gewoon een extra dimensie. Uh, kun je dat uh, verklaren, uh, verder uh, duiden en uitleggen? Uh, ik denk dat muziek tekst kan, ja, op een hoger niveau kan brengen. Dus je kan een tekst hebben en dat kan je, ja, dat kan je opnoemen. Dat kan je als een heel mooi gedicht voordragen. Mm -hmm. Maar ik vind dat als je de muziek onder doet... dat het ja, het geheel nog hoger kan brengen dan dat het misschien al is vanuit zichzelf. Dit, heeft die, uh, dit optreden heeft je ook wat verder gebracht, denk je? Ja, sowieso. Ja, Patronaat, kom op zeg. Dat is toch best wel, uh, in mijn ogen is dat best wel wat hoor. Nou zag ik in mijn linker ooghoek ineens ook een wat bekendere singer-songwriter op jou afstappen. Eentje die, die toch van wanten weet en zelf ook uh, een, ja, een behoorlijke competitie die achter zijn naam heeft staan. Dat was Michael Prins. Jazeker, ja. Heeft hij, vindt hij jouw muziek leuk of zo? Nou ja, ik, ik ben hem ooit gewoon in Arnhem tegengekomen. En we zijn vrienden geworden. Dus ik denk dat dit de eerste keer is dat hij... Nou, niet de eerste keer dat hij naar mijn muziek luistert. Maar wel de eerste keer dat hij hem zo ziet optreden. En dat is natuurlijk ook wel fijn als je dan misschien wat feedback of zo krijgt. Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb hem ook wel eens liedjes voorgelegd. En gewoon laten luisteren en dan vragen naar zijn mening. Wat hij van de tekst vond. Of wat hij van de opbouw vond. Ja. Hele belangrijke mensen natuurlijk. Voor jou... Uh... Natuurlijk nog de, de, de vraag van waar wij jou kunnen vinden op het wereldwijde web. Ik heb een uh, Facebookpagina. En daarop staan alle, uh, alle optredens die ik heb. Daarop staan linkjes naar SoundCloud. Er staat een linkje naar Spotify waar ik één nummer op heb staan. En ja, eigenlijk gaat alles via mijn Facebookpagina. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben al aangekomen bij mijn allerlaatste liedje. En het is het uh, allereerste liedje wat ik ooit heb geschreven. En het gaat, uh, het gaat eigenlijk over examenstress. En dat je soms, ja, het is soms even teveel wordt. En het lijkt dus alsof ja, je, zo hard je best moet doen. En daar gaat het nummer meer over. En het uh, Speed of Lightning.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 Nee hoor. Zodoende, uitkijken met mij. Ik ben ontzettend schizofreen vanavond. Ik heb net een glas whisky aangeboden gekregen. En een, daar meteen daarnaast een Cara bier uit België. Ik weet niet meer waar. Het zo, ik zal even doorgaan, als die jongens willen spelen. Zodoende stond de band al op diverse podia. En zo hebben ze onder andere Paradiso en het part van Trooie plat gespeeld. En deze rockstudentjes willen niets liever dan hun muziek ter horen brengen. Lieve muziek, liefhebbers, geef een applaus voor Oh, So, guess it's right we often attract Cause if I am the equator, you're the prime iridium If I was up in space, you'd be my tank of oxygen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 So infuriating It's like talking to a brick wall Sometimes talking to a brick wall Is better than to nobody at all oh. Well I guess we voor je dat ik als presentator van dit oergezellige muziekfeestje tussen allemaal dames sta, Heel, Hulde, Hulde, eindelijk weer eens vanavond een hoop dames op het podium en dat, dat moet nog altijd beter, maar het doet ons deugd in ieder geval. Ja, lieve mensen, we maken ons op voor de laatste band alweer van deze avond. Na afloop kunt u nog een minuut of tien stemmen voor het publieksprijs, de stembus staat al daar. Dus uh, u hebt niet al te veel tijd na afloop, uh, houd dat in de gaten. Wilt u toch uw stem uitbrengen, doe dat dan. We gaan ook meteen na afloop van uh, het optreden van deze band even luisteren naar een uh, promotieverhaaltje. En dat is niet zomaar een promotie, een zeer interessant promotieverhaaltje van uh, Joost Verhagen uh, over de Patronaat University. Ik moet jou nog even spreken uh, straks Joost. Geef Joost trouwens even een applaus. Hij is de hele avond al DJ trouwens. Doet hij ook? Doet hij lekker? Ik hoorde zomaar Nina Simone voorbij komen, maar oké. Okay. Maakt niet uit, um, we gaan trouwens ook nu daar een prachtige stem luisteren. In de bio van onze afsluitende, feestelijke band, kan ik wel zeggen, kon ik lezen dat deze band muzikale energie geeft, waarna, waardoor je spontaan gaat bewegen en eigenlijk wel moet dansen. Jazeker, uh, eigen werk met een oorspronkelijke sound met invloeden uit funk, dance en pop. De zang is warm en zoolvoel. Expressief en bereikt direct iedereen die aanwezig is. Jazeker. Kortom, een nieuw eigen dynamisch geluid dat blijft hangen. Geef een enorme applaus voor. Grapevine Collection! Collection, want dat was de laatste band die optreden. Naast me zit Marloes. Ja, ik zit dan weer in een catacombe van, de, van de, de patro, maar dan zit ik te kijken en dan hebben jullie er toch een gezellig hoekje van gemaakt zo. Ja, eigenlijk hebben we het zo gevonden. Maar het een beetje geclaimd. Geclaimd? Ja, we hadden zoiets van, weet je, meisjes, veel spullen, we zetten het hier neer. Ah, het zodoende. Ja. Uh, even over, over jullie muziek, de muziek, Wat, uh, hoe kan ik dat het beste uh, samenvatten? Oh, je wil er een labeltje op plakken? Ja, dat, dat zijn Nederlanders altijd zo in. Ja, dat is waar. Alles... Funky? Hè? Ja, funky, poppy, dancy, ons motto is music that makes you wanna dance. Volgens mij zijn jullie daar wel in geslaagd. Ik denk het ook. Ja, ik zag veel bewegende lichamen. Ja, en uh, dat is uh, dan ook meteen, uh, uh, dan denk je bingo. Ja, zeker. En die energie krijg je ook weer terug. En dat is echt super fijn. Ga je dan op een gegeven moment ook uh, gewoon uh, meer en beter en energieker spelen dan? Ja, maar daar beginnen we ook al mee hoor. Ja. We starten meteen goed en het wordt alleen maar beter. Is 20 minuten dan wel genoeg? Nee, sowieso niet. Nee, tuurlijk niet. We gaan nu nog een keer. <laughs> Even over het ontstaan. Hoe is, die, hoe is die club ontstaan, de Grapevine Collection? Nou, we zijn begonnen met een, uh, met een groepje muzikanten die gewoon zin hadden om, om funk te spelen. Uh, ik heb nog auditie moeten doen zelfs en dat was superleuk. Um, en daarna zijn we gewoon lekker gaan spelen en we hebben een paar tours in Frankrijk gedaan en dat was te gek. En nu, uh, nu hebben we weer twee lovely backing vocals erbij en die hebben we rond kerst ontmoet. Ja. De, uh, zo uh, Is die muziek dan ook volop in ontwikkeling dan? Ja, nog steeds. We schrijven nog steeds nieuwe nummers. Dat laatste nummer was uh, ons eigen uh, nieuwste nummer. Ja. En uh, we schrijven ook met z'n allen samen. Ja. Dus uh, er komt iemand met een ideetje en dan haakt de rest daarop in. Sterkt dat ook een beetje het uh, groepsproces uh, en het gevoel? Ja, absoluut. Ik ben een beetje de mama. <laughs> En mijn kindjes doen uh, lekker mee. Ja, absoluut. Want als ik je zo hoor, dan uh, Frankrijk uh, al aangedaan en uh, noem maar op. Nou, dan, uh, dan, uh, dan denk ik, uh, dan zijn jullie al aardig aan de weg aan het teameren. We doen ons best, maar we zijn er nog lang niet. Uh, in, in wat voor opzicht, uh, streef je, nou ja, laat ik het gewoon zo vragen. Streef je dan naar perfectie of? Altijd, ja, tuurlijk. Ja, we willen echt gewoon vooral lekkere muziek maken waar... Dat het lekker blijft hangen, maar niet vervelend wordt. Dus gewoon goede catchy deuntjes, maar wel uh, chill, zeg maar. En um, ja, het, het uiteindelijke doel is natuurlijk uh, alle grote podia en festivals aandoen. En dan een uh, villa in Italië kunnen betalen. Ja, dus de lat wordt al enorm hoog opgelegd. Uh, ja, maar ja, je streeft naar perfectie ja. of niet? Ja, dat is ook weer waar. Uh, nou, de avond als deze die is denk ik voor jullie wel geslaagd. Ja, denk het ook, ja. Even voor de mensen die het nog niet weten, maar ik kan me niet meer voorstellen na vanavond, moeten ze dat toch wel op het wereldwijde web kunnen vinden? Ja, www.grapevinecollection.nl. En op Facebook? Ja, ook Facebook, YouTube, Instagram, alle markten thuis. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Laatste liedje alweer, jongens. Kijk, er is er eentje die meedoet. Top, thanks. <laughs> Heeft iedereen gestemd op ons? Ja, en die uitslag die kwam. Uh, alleen uh, de Grapevine Collection, uh, die wist het alleen niet te winnen. Dat was uh, dan wel het uh, einde van het uh, verhaal. Loose and Playground, uh, dat is uh, de EP. En het nummer wat je gaat uh, luisteren is Rush. En je denkt: is dit nou de nieuwe koers? Uh, nee, dit is gewoon een uh, Nederlandse band. Ze komen uit uh, Amsterdam. Heb ik me uh, laten vertellen. En ze heet Rivers. En Annika Ido, die heeft uh, dat is uh, degene die ook uh, die je hoort op uh, deze song. Die uh, is ook zelfs uh, mee, heeft ook meegedaan aan de grote prijs van Nederland. Tijdje terug alweer. Nou, dat zit er weer op, deze uh, uh, alternatieve FM. Volgende week zijn we er weer. Als het goed is, hebben we weer live muziek. Weet alleen even niet 1, 2, 3 uit mijn hoofd welke dat uh, is. Maar hou in ieder geval de website in de gaten. Dat is het enige wat ik hier kan vertellen. En we sluiten af. En dat is ook altijd heel erg uh, fijn met iemand die wij hier ook uh, hebben gehad in de studio. Jeruzalem. En wat ons betreft, tot volgende week. Dag.